Twee uur, Renate Evers met het NOS Journaal. De vermiste broertjes Ruben en Julian zijn dood gevonden. Hun lichamen werden afgelopen middag aangetroffen... bij een grote afwateringsbuis bij het Amsterdam Rijnkanaal... in de buurt van Koten in Utrecht. Het heeft de politie bekendgemaakt. De identificatie van de lichamen is nog niet afgerond... maar de politie gaat ervan uit dat het gaat om Ruben van Negen en Julian van Zeven. Burgemeester Jansen van Zeist zei op een persconferentie... dat het laatste sprankje hoop teniet is gedaan.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 zouden schrappen, maar daar gaf de hoofdredacteur geen gehoor aan. Vervolgens mochten de kranten helemaal niet verschijnen. Op Bonaire zijn voor het eerst twee homo's getrouwd. Een Arubaan is dit weekend getrouwd met een 13 jaar jongere man uit Venezuela. Sinds 2010 zijn Saba, Bonaire en Sint Eustatius bijzondere gemeenten binnen het Nederlandse koninkrijk. En ze moesten daarom het homohuwelijk mogelijk maken. En eind vorig jaar was de wetgeving klaar. Bonaire is het tweede eiland van de voormalige Nederlandse Antillen waar een homohuwelijk is gesloten. In december trouwde op Saba een homostel.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 de mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de Midnight Radioten. Mm. Uh, Adeline, uh, ja. wat leuk om je te zien. Ja, inderdaad heel leuk om Adeline te zien. Adeline, maar ze is het niet. Wat leuk om je te zien. Ja. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Ja, ik heb heel wat uit te leggen. Dit was een heel misleidende uh, tune. Uh, Adeline, die uh, is er in, in geest, zullen we zeggen, vannacht. Uh, ze heeft uh, deze hele nacht van het goede leven... goede avond trouwens, of goede morgen, zo u bent... Uh, heeft ze bedacht, samengesteld, alleen uh, ze heeft zich uh, ziek gemeld. Mijn naam is Jan Emaus. Ja, we zullen het met elkaar moeten rooien tussen nu en uh, zes uur. Ze is niet erg ziek, hoor. Gewoon een beetje uh, beroerd. Ik uh, neem aan dat ze er volgende week weer is. Goed, uh, ik zal uh, straks gaan uitleggen wat de plannen zijn uh, van uh, vanavond. Uh, eerst even Earth, Wind Fire, Shining Star. Winterfire was dat. Wel nu, wat gaan we uh, vannacht allemaal uh, doen in deze CARO? Fantastische, mooie. Nee, nog niet zomernacht, nacht van het goede leven. Um, nou, we hebben een uh, hoorspel op herhaling samen met de Radio 1-collega's van VPRO's het programma, dat wordt uh, gepresenteerd door Nora Romanesco. Uh, zenden wij iedere week tussen vier en vijf een hoorspel op herhaling uit... en soms uh, een serie. En op dit moment is dat de serie Socrates. En uh, die is gemaakt door regisseur Peter Tenuil. Die was hier onlangs de gast in uh, de Nacht van het Goede Leven bij Adeline. Um, hij maakte die serie voor de KRO in 1990. Toen had had uh, het fantastische idee om de werken van Plato... over zijn leermeester Socrates niet te laten vertolken door acteurs... maar door mensen uit de samenleving... die misschien een beetje ja, vergelijkbare posities uh, hadden... Uh, vergeleken met de mensen met wie Socrates een eeuw of 24 geleden uh, in het Oude Athene in discussie ging. Dus uh, wie hoort u uh, vannacht in het vierde en laatste deel langskomen? Dat zijn uh, mensen als de journalist Martin van Amerongen... het uh, oud-VVD-Kamerlid en journalist Theo Joekes... oud-vakbondsleider Jaap van der Scheur, uh, GBA Hulterman enzovoort. Het is een heel tijdsbeeld uh, wat aan je voorbij komt. Uh, vannacht uh, voegen zich daar ook nog Jan Lemferink en Ivo bij... Nou, wat hebben we verder? Uh, een mysterie van Emily. Daarover uh, in het volgende uur meer. Uh, Tracktracers in het uh, laatste uur. En een uh, uiteraard, uiteraard diepgaand gesprek met uh, popkenner... Uh, zelfbenoemd popkenner Rex van Beuningen. Dat is allemaal tussen, uh, nou ja, vijf en zes. F. Starek is bezig aan een mooi boek over zijn oude moedertje. Zij is 85 jaar inmiddels en uh, ze begint de weg een beetje kwijt te raken. Starik doet verslag in moeder doen. Marjolein uh, gaat door met haar onderzoek van haar Facebook-vrienden... en uh, haar voorstelling getiteld Gary Davis... is intussen in Rotterdam in première gegaan... en die krijgt hele mooie recensies... Komende week uh, is ze te zien en uh, te horen in Theater Frascaat hier in Amsterdam. Nou, nou, nog even wat huishoudelijke mededelingen. Er is een website, www.adelinevanlier.nl. Daar kan je uh, van alles podcasten. Je kunt je erop abonneren. Um, en alles terugluisteren. Playlisten bekijken. Uh, noem het maar op. U kunt ook mailen naar het Goede Leven, gewoon aan elkaar. at kro.nl. En u kunt Adeline bevrienden op Facebook. Um, nou ja, we gewoon Adeline van Lier opzoeken en dan uh, komt het allemaal wel goed. Daar worden regelmatig ook podcasts opgezet. Heb ik alles gehad? Nee, twitteren ook nog. Ik word gek van die sociale media. Uh, twitteren kan via het uh, nacht, dat is dan een n en, en dan een 8 uh, van het VH uh, Goede Leven. Pff, zullen we nu met elkaar gaan praten? Dat is de bedoeling namelijk. Um, even kijken hoor. Ik doe dit niet iedere week. Het is me, het is me ook ineens over, overkomen, dit. Wegens uh, de ziekte van Adeline. Weet ik weet het telefoonnummer niet. Nou, dat ga ik zo wel even roepen. Um, ik wil het met u hebben over het volgende. Denk even met me mee. Je stapt in een, in een tijdmachine. En die tijdmachine die voert je terug naar 1975. Dus je belandt in 1975 op de plek waar ik nu zit... achter de microfoon van Radio 1. Maar je zit daar in 1975 met de wetenschap van nu. Je weet, het is 2013, je weet ook wat er allemaal gebeurd is... in de afgelopen jaren, tussen 1975 en nu. Je bent daar aangeland, achter die microfoon, in 1975. En je hebt drie minuten om iets te vertellen. Want daarna flits je weer terug, gewoon naar, naar het heden, naar 2013. Als je die gelegenheid nou zou krijgen... wat zou je de mensen dan vertellen... Je bent terechtgekomen in een tijd op dat moment zonder uh, internet... zonder mobiele telefoons, uh, nou, zonder een heleboel dingen. Je zit een beetje in een soort uh, posthippie-achtige situatie. Wat ga je de mensen vertellen? Ga je ze voor van alles waarschuwen... of laat je dat achterwegen om ze niet uh, te veel te schokken? Uh, dat hoor ik heel graag via 0800-1121. 0800-1121. En hier zijn de Paranoia Blues... Van Paul Simon van zijn eerste LB nadat het duo uiteindging. I got some so-called friends. They'll smile right to my face. But oh, when my back is turned They have like to stick it to me, yes they would. Oh no no. There's only one thing I need to know Whose side are you on? I fly in a JFK My heart goes boom, boom, boom I know that customs man He's gonna take me to that little room Oh, no, no Oh, no, no I, don't know. I got the paranoia blues. I'm knocking around. Once I was down in Chinatown I was eating some men's chow fun. I happened to turn around And when I looked I saw my chow fun's gone Oh no on and Klinkt als een uh, lekker halfvalse 12 uh, snare gitaar, slidegitaar. Paranoia Blues was dat, van uh, Paul Simon. Uh, het is ook, ik weet het, ik, het is ook heel wat, wat we u voorzetten. Een, uh, een situatie. Probeer uw fantasie aan het werk te zetten. En bel 0800-1121. Wij leggen u de volgende situatie voor. Via een tijdsmachine kunt u terugreizen naar 1975... Met de wetenschap van nu. U weet gewoon hoe de wereld van 2013 in elkaar zit. U bent in 1975 beland en u belandt achter de microfoon van Radio 1... en u kunt iets zeggen tegen het volk. Daar krijgt u beperkt tijd voor, een minuutje of drie... En daarna wordt u weer teruggeflitst. Wat zou u de mensen in 1975 willen voorhouden? Zou u ze willen waarschuwen voor alle ellende die ze te wachten staat? Of ze enthousiast maken over ontwikkelingen die, uh, ja, die, die staan te gebeuren? Zoals de ontwikkeling van, uh, van internet, ik noem maar wat. 0800-1121. De verbeelding aan de macht. Hebben Lisa, hebben we iemand aan de telefoon? Ja, we hebben iemand aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, dit is Radio Luxemburg, je station of the stars. Dit is first night uitzending in Holland voor de, wat zeg je nou, voor de future, voor de toekomst. Nou eigenlijk meer het, ja. Inbreken, je moet wel inbreken op Radio Luxemburg. Zeg, met wie spreek ik? Adrie. Dag Adrie. Wat zou jij nou zeggen? Nou, wat ik zeg. Van, uh, jij zou zeggen dat, je, dat het Radio Luxemburg was in 1975. Nee, het is Radio Luxemburg met een extra Nederlandse uitzending voor de toekomst. Ja. Night, Night Radio. En wat zou je Night de mensen. Radio Broadcasting of zoiets. Prima, prima. Maar wat zou jouw mededeling zijn aan het volk? Want ik bedoel, jij en ik leven nu in 2013. Zou jij nou ja. uh, zou jij in 1975 uh, ergens voor willen waarschuwen? Of zou je iets hebben van Nala maar? Nee, dit leven is toch altijd voortvarend. Ja. Dus? En, en, en, en je, nou ja, dan moet je, ja, nou, nou wordt het even moeilijk. <laughs> uh, ja, nou, ja, het is geen hier, makkelijke hier, opgave. Hier, hier is een nieuwe toekomst op, op, op, op, op, op, op broadcasting. Ja. Nee, na, de, na de 21ste eeuw, zoiets. Zoiets, je zou het simpel houden. Je zou, men, je zou mensen niet gaan, gaan vervelen met ingewikkelde verhandelingen over de nabije toekomst. Nee, want ik, ik, ik snap al die dingen niet, want ik kan niet eens twitteren. Maar ja, ik zit ook dus met die, met die toekomst in mijn handen, met die draagbare telefoon. Maar ja. ik heb nog een draagbaar radiootje. Kijk, ja. hou er zo. Ik heb nog. Dus. Zeg, mag ja, ik je hartelijk... Wat, wat, wat, wat, wat moeten we doen? Ma mag ja, ik je hartelijk danken? Zag, ja, zag Tineke er nog heel goed uit toen. Die ziet er nog steeds goed uit. Die ziet oh, er nog steeds ja. goed uit. Dat is één brok optimisme. Wat ben je ook een ondeugd. En optimisme, <laughs> optimisme ziet er altijd goed uit, toch? ja. Ja, ze, ze is wel eens oppervlakkig, maar het is wel goed. Soms is oppervlakkigheid uh, de enige ja, weg. Ja. <laughs> Soms ook niet. Mag, ja, ja, ja, ja. Mag ik je hartelijk danken? Ja, ik weet het niet anders. Nee, maar ik vond het prima. Ik ben heel blij met je. Ik, ik kon nog niet in die Radio Luxemburg wegzakken. Dat ik uh, dan laat thuis kwam. Ja. En dan, uh, ja, waar je nog het horen, zeg maar. Ja, dat veedde de hele tijd, hè? Dat viel weg. Ja. En dan moest ja. je het zelf maar een beetje invullen uh, uh, in je hoofd. Ja. Oké. Okay. Nou, dat was Radio Luxemburg, dankjewel. Ja, je station of de star. Zo is dat. Bedankt. Okay, goeie. We gaan naar Maastricht naar Peter. Ja, hallo, met uh, Peter in Maastricht. Dag Peter, het is 1975. Je hebt drie minuten om ja. het volk van Nederland toe te spreken. Ja, ik ben uh, 43 jaar. En wat ik zou willen toespreken is. Het volk luistert toch niet. Als ik terugkom naar 1975, ze luisteren niet. Nee. Er zijn al toekomstsprekers geweest. Ja. Dokter Anders Jan Maat heeft al gesproken voor de toekomst. Mm -hmm. Ze luisterden niet naar Jan Maat. Naar moslims, dat is vrede, vrede, vrede. Het probleem lost zich wel op. En zie, uh, het volk heeft niet geluisterd. Nou, dus ik, vond, ik vond het niet zo erg dat ze niet naar Jan Maat luisterden destijds, hoor. eerlijk gezegd. Ja, maar u, u zat in de tijd uh, van de, de banen ten over vaste contracten, van zelfsprekendheid. Ja. U woonde zelf in een, een, een mooie blanke wijk. Kinderen komen niet thuis met Marokkanen. Ik vind dat zo makkelijk praten dan in 1975. Dat begrijp ik ook wel. Maar u ziet het zelf, u luistert ook niet naar de toekomst van nu. U ziet de problemen in de Sharia-wijk. Waar luister ik niet naar? Ik ja. luister nu naar jou, Peter. Ja, maar u luistert ook niet. U bent een babyboomer van een andere generatie, dat begrijp ik ook wel. Ja. U heeft nooit met hoofdhoeken in de klas gezeten, nooit met Marokkanen te maken gehad. En nou en heeft... of, ik heb in, uh, uh, uitgerekend in 1975, heb ik, uh, had ik twee Marokkaanse collega's met wie ik het heel goed kon vinden. <coughs> nou, dat is dan ook ten eerste geworden. Ja, waren, waren harde werkers en, uh, en ja. aard, aardige mensen bovendien. En wat ik zo fantastisch vond, is dat we zoveel van elkaar leerden. Ja, maar dat waren harde werkers, omdat ja. er toen banen te over waren. Banen te over. Ja, ja, de generaal... crisis slaat overal toe, Peter. Dat is zo. En, en dat treft iedereen. Ja, maar het zijn toch banen, in, Peter? Het zijn woningbezaken. Nou, daar hou ik niet van. Ik vind dat je nooit uh, aan één bevolkingsgroep uh, uh, de, de schuld kunt geven van, van uh, economische problemen. Dat is, een, dat is een beetje te simpel, Peter. Ja, maar. De Marokkanen die daar seks van Nederland kwamen om te werken, dat is ook ten zeerste gewaardeerd. Ja. Dat, die om te werken, maar ja. niet om bij oh, Ja, maar er zijn, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die op dit moment geen werk hebben. Uh, en dat komt doordat uh, we in uh, ja, een economisch dal zitten. Echt? Maar ik ben er trouwens van overtuigd dat we daar weer uitkomen. Want nou, ellen, ellende nou, nou. wordt altijd opgevolgd door vrolijker tijden, beter. Nou, maar er zijn inderdaad mensen die geen werk hebben. Dat komt door de positieve discriminatie. Dat Marokkanen natuurlijk voorgetrokken worden. Ja, dat is, dat is jouw visie, is... Peter. Maar ik denk dat dat een beetje ja, te snel is... gedacht is. Het is een feit. Het is een feit, maar u ziet, ook u luistert niet. U bent iemand van de oude generatie. Mensen luisteren niet naar de toekomst. Ik heb mijn visie, u heeft uw visie. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. En uh, ja. die, die overlappen elkaar niet geheel, kunnen wij vaststellen, Peter. Mag ik ja. je hartelijk danken voor je reactie? Ja, en een leuke presentator bent u. Dat wil ik wel even zeggen. Dank je zeer. Dag Peter. Oké, okay, dag. En, en zo komt alles goed. Um, 0800 1121. En waar hebben we het over? We gaan terug naar 1975. U wordt teruggeflitst naar 1975 met de wetenschap van nu, vanuit 2013. En uh, uh, u heeft drie minuten de tijd in 1975 om via Radio 1 de mensen iets mee te delen. Wat gaat u doen? Gaat, gaat u ze waarschuwen voor de toekomst? Of uh, gaat u allerlei leuke dingen vertellen? Uh, er staan ons fantastische technologische ontwikkelingen te, te wachten. Noem het maar op. 0800-1121. Zet uw fantasie aan het werk. 0800-1121. En hier is Tony Joe White. A living of the land.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 Tony Joe White, Living of the Land. Uh, dat is een jaar of 13 oud dat nummer. En dat was uh, in een periode dat Tony Joe White bij zichzelf dacht... nou, nah, ik stop ermee. Ik kan het niet. En uh, die hele cd-toestand, uh, dat stort in. Alles wordt toch uh, mp3 en ik, ik doe het niet meer. En toen had ze zo'n geniale opmerking, namelijk... pap, je kan het. Stop nou niet. En toen heeft hij dit opgenomen. Ik ben zijn zoon nog steeds dankbaar. Dag Ben uit Soetermeer. Hoi, goeienacht. Ben, het is 1975. Je bent teruggeflitst. Je zit ja. achter, de, achter de microfoon van Radio 1. En wat ga je zeggen, Ben? Uh, nou, ik heb me eigenlijk een beetje voorbereid. Dus voordat ik teruggeflitst werd, heb ik uh, gegoogeld. Ja. En ik heb de lotto uitslagen van volgende week, de toto uitslagen. <laughs> wat er op nummer 1 staat in de top 40. Ja. Misschien wat nieuws uh, voor de komende dagen. Ja. En nou, dat zeg ik dan even snel. En daarna zeg ik, mensen, jullie moeten allemaal eh, een computerprogrammeertaal gaan leren. Dat klinkt misschien vreemd. Ja. Het, het is koboltaal, die bestond toen al. Ja. Het, is, het is heel simpele taal eigenlijk, is helemaal niet zo moeilijk. En dan denken die mensen, ja, hij is gek. Dat, dan, ja, precies. Dagen, ik... dagen daarna komen ze erachter van, hé, hey, hij wist wel dat, hij wist dat, hij wist dat en hij wist dat. Mm -hmm. Maar waarom, waarom wil je dat iedereen in 1975 uh, zich die taal eigen gaat maken? Uh, omdat we dan eigenlijk uh, misschien nu in Nederland als een Silicon Valley hebben. Oh, op die manier? Jij, jij, ja, dat... uh, jij wil vanuit 1975 organiseren dat wij, uh, als het ware, voor de muziek uitlopen in Nederland. En uh, ja. dat hadden we nu geen crisis gehad, want wij waren het centrum van de, uh, van de digitale wereld geworden. Ja, dan stond Facebook in Scheveningen misschien, en, ja. eh, en Apple eh, daarnaast. En, eh. <laughs> ik, nou, heb... gewoon om... ik zie het ineens voor me. Het bestond al toen, hè? Ja, ja maar het bestond toen al. Mm -hmm. Alleen, ja, mensen die wisten er niet van, natuurlijk. Nee. De IBM, die, die, die had toen al gewoon... Eh, ja, dat kon je gewoon gaan programmeren. Zit jij in de IT-business, Ben? Ik heb toevallig afgelopen jaren een COBOL-cursus gevolgd. Aha. Het, nu dan komt dan de digitale aap gegeven. uit de mouw... Uh, nou Ben, uh, wij zijn gewaarschuwd in 1975 en uh, we hebben nu geen crisis dankzij jou. Ja, en als je heel goed geluisterd had je de lotto gewonnen. Ja, ook nog eens een keer. Ook nog <laughs> eens, dus, En daar had ik mezelf gebeld en het tegen mezelf gezegd. Oh, op die <tie> manier. <dag. laughs> oké okay, Ben. Okay. Uh, ik vind het toch wel een optimistisch beeld wat je schetst. Dankjewel. Ja, uh, oké, okay, bedankt. Goeiedag. Dag. Hans, te Harderwijk. Go goeiedag. Hey, goedemorgen. Oh, dat geeft niet wat je zegt. <laughs> Hans, wat ga jij het volk meedelen als je in 75 belandt? Het jaartal, ik zat te luisteren en het jaartal frappeerde me. Ja. Ik ben kort geleden 70 geworden. Ja. Ik ben dus in 43 geboren. Mm -hmm. Dat is dus, nou zonder precies te rekenen, ongeveer half mijn leeftijd. Mm -hmm. Ik ben, zoals ik zei, in 43 geboren... In septechond ja. um, Een jaar later was septechond bevrijd en toen moest in Holland de hongerwinter nog begonnen, ja. beginnen. Ja. Uh, generaals zijn idiote spelletjespelers. Die hebben een uh, detachement uh, Polen in de binnenstad van een bos gedetacheerd. Ja. De Duitsers die inmiddels aan de andere kant van de rivieren zaten, de Maas, die hebben op de bos geschoten. En mijn ouders zijn bij om het leven gekomen. Ja. En het heeft tot op vandaag een gigantische invloed op mijn leven gehad. Hoe mijn leven verder gele geleverd, uh, ontwikkeld is. Ja. Kan je, kan je in het kort schetsen wat de impact op jouw leven is geweest? Ik. Uh, heb een buitengewoon. Abnormale jeugd gehad. Ik ja. ben. Ik heb. Ik ben in buitengewone abnormale omstandigheden grootgebracht. En dat heeft. Uh, tot op vandaag. een grote invloed op mijn leven. Ja. En als ik nou jouw leeftijd. als ik nou jou. De, de, het jaartal hoor zeggen van. de 70. Ja. Wat mij bijblijft is nou dat na de Tweede Wereldoorlog. iedereen zei. Dit nooit meer. Ja. En wat hebben we sinds die tijd gehad? Niets anders dan ellende. Ja. Kijk naar Syrië. Kijk naar Soedan. Kijk naar Noord-Korea. En ik begrijp het gewoon niet. Degenen die... zelfs minder dan mijn leeftijd hebben... die hebben zoveel ellende meegemaakt... of gehoord van hun ouders. En we gaan gewoon door... Ik begrijp het niet. Dus als jij uh, die zendtijd zou hebben in 1975... dan zou je dan zou je dat hardop afvragen? Dan zou ik heel hard schreven in de microfoon... Geef idee. wat hebben jullie nou geleerd? Mm -hmm. Ik heb me in mijn jeugd altijd ook afgevraagd... Uh, de oorlog toen hij net voorbij was. Waar ging men die bioscoop naartoe naar oorlogsfilms? Ja. Oorlog als entertainment. Ja. ja. Terwijl we zoveel ellende hebben meegemaakt. Eh, die joden, de zigeuners enzovoorts. En wat we allemaal met z'n allen vergeten: het ongelofelijke stomzinnige Nederland, die de joden nooit heeft opgevangen toen ze terugkwamen. Ik ben zelf geen joden. Mijn ouders hadden ook. Dat zeg ik heel eerlijk. Mijn ouders hadden ook in een auto ongeluk om het leven kunnen komen. Of wat ja, dan ook. Ja. En niet zoals de joden, wat ze allemaal hebben meegemaakt. Ja. De joden kwamen terug. Hun huis was in beslag genomen. Hun bezittingen waren weg, enzovoorts. En we hebben er helemaal niets van geleerd... als je tegenwoordig naar de radio en de televisie luistert. Mm -hmm. Niets. We gaan gewoon door. Maar jou, jouw boodschap is uh, volstrekt helder. Jou, jou, en hij zou heel kort zijn. Hou er mee op zou je zeggen, als je nu terug, terug kon uh, reizen. Oh, je in schrijft houden naam, hou er mee op. Leer er toch eens van van no. het verleden. Denk er eens over na en leer er eens van. Nou, als, er, zeg... als er maar één luisteraar is, luisteraar is die dit ook maar een beetje oppikt... dan is het al een hele nuttige mededeling van je geweest. Nou, ik zou het heel trus vinden als het mijn eentje was. Ja, maar het is al wat. Ja, oké, okay, dat ben ik <laughs> met je eens. Oké, okay. mag ik je heel erg hartelijk danken? Oké, okay, dank je wel. Dag. U kunt teruggaan naar 1975 met de wetenschap van 2013. En u krijgt een paar minuten tijd om in 1975 iets te zeggen voor deze microfoon. Drie minuten maar, daarna wordt u weer teruggeflitst naar 2013. Dat kan via 0800-1121. 0800-1121. En dit is Stevie Wonder. En Big Brother. Ook iets om... Uh Iedereen uh, voor te waarschuwen. Your name is Big Brother You say that you're watching me on the telly See me go nowhere Your name is Big Brother You say that you're tired of me Testing, children dying every day. My name is nobody, but I can't wait to see your face inside my door. Oh. Brother. you say that you got me all in your love. writing it down every day. Your name is on your you. name is on. See you, I'll change if you vote me in as a prince. Of your soul. I live in the ghetto, you just come to visit me round election time Hi. Wonder, big Brother. Dit is uh, KRO's Nacht van het Goede Leven op uh, Radio 1. Normaal gepresenteerd door Adeline van Lier. Het programma van vannacht is wel helemaal door haar bedacht en samengesteld. Maar ze moet uh, door uh, ziekte uh, jammer genoeg verstek laten gaan. Ik weet zeker dat ze hier volgende week uh, weer zit. Mijn naam is Jan Emaus en ik ga praten met Pia van Vliet uit Amsterdam. Dag Pia. Ja, dag. Hi. Nou. Ja, ik vind het een uh, leuk programma zo. Ja? Ja, ik heb gelukkig weer een radio in mijn slaapkamer staan. Dus... Heb je een ja, tijdje zonder ik... gezeten? Ja, ja, ja. Dat, uh, maar uh, ik wou dus uh, dan vertellen van, aan de mensen van 1975. Ja. Hè, toen was ik er zelf ook al vol op. Maar, uh, toen was je er ja. al vol op. ja. <laughs> <laughs> ik ben oud, 62. Ja. Dus, uh, maar dat. Uh, dat uh, als de mensen in deze tijd. Uh, 75, zouden ik niet weten. wat ze dan in één keer zien. de mensen lopen rond met. Uh, hun handen aan hun oren. en heel hard te praten in <laughs> zichzelf. Ja. <laughs> en dat. Uh, He, dus dat als je dan uh, eventueel uh, wat men vroeger gek noemde uh, bent, dat je in jezelf liep te praten. Dus zou jij nou, dan zeggen, dan Pia, je, dan zou dan jij je rustig doen? Ja, maar <laughs> zou jij dus zeggen, Pia van uh, Jongens, uh, even, ja, het klinkt lullig, maar uh, uh, over uh, een aantal jaren loopt iedereen keihard in zichzelf te praten, overal. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. En, uh, en Oost en West-Duitsland nou, bestaat niet meer. Dat is ook heel mooi. Dat is ook heel verrassend. Dat gelooft niemand. Ja, dat gelooft niemand. Dat, uh, ja, dat, is, dus, uh, en dat is al vrij gauw op deel vanuit 1975. Ja. Maar inderdaad, wat een vorige presentator zeg maar het ware, ook zei... jammer dat er op de rest van de wereld wel zoveel oorlogen nou zijn... Mm -hmm, ja. Dat is wel weer negatief. Uh -huh. Weer positief is dat uh, Amsterdam Zuidoost hebben bewezen... dat de multiculturele samenleving heel goed samengaat. Het kan? Ja, gaat de Bijlmer bewijst goed. het? Ja, de Bijlmer bewijst dat het kan. Woon jij daar? Dus, ja, ja. Je bent een ervaringsdeskundige, Pia? Ja. Okay. ja. En het is echt mijn thuis wel, ja hoor. Uh -huh. He, andere mensen die uit dorpen hierheen komen... die kijken zich echt uit van, he, wat is dit? Mm -hmm. he, want je komt in alle landen tegelijk onderhand. Ja. Ook allerlei klededrachten. heel, uh, Heel mooi. Ja, oké. Okay. Jij ja. hebt alleen maar leuke ja. dingen te melden, Pia, aan de mensen van 75. Ja, en vooral dat er dus... Uh, de, uh, zoals katholiek en hervormd en gereformeerd... dat dat nou over het algemeen vaak samen... Mm -hmm. heel erg samen gaat en dat ja. uh, dus... Uh, ja, dat het wel jammer is dat er mensen zijn... Hè, zoals een andere presentator... die dus uh, de, ja, andere godsdiensten uh, willen kwijtraken. Ja. en Wij willen juist multicultureel... en dat is gelukkig dat er een hele bevolking daarachter staat. Ja. ja. Nou, dat is, hier, dat is toch een prachtig verhaal om te vertellen, Pia. Ja, en daar kunnen we naar kijken. En dat kan ook positief. Ja. Uh, het kan heel goed, het kan heel positief naast elkaar... He? En dan moet je niet één bevolkingsgroep uitsluiten. want dan maak je het negatief. Ja, ik dank je hartelijk. Oké. Okay. Blijf je luisteren? Ja hoor. Oké, okay, ja. dan gaan we samen naar Bodin. Zeg ik dat goed? Uit Friesland? Nou, bodwin, maar het maakt niet uit. Bodwen. Nee, hè? Dat maakt niet uit. Nee, Baudouin. Ik wilde daarop reageren. Omdat toen ik. Uh, in 1975. Ik ben nu 76. Ja. Eh. Um, uh, waren, waren de signalen er al? Er waren signalen en toen viel Riet weg. Riet, ik hoor je niet meer. Wat jammer. Riet, uh, zou jij het nog een keer uh, willen proberen via 0800 1121? 0800 1121. Ik zo jammer. Nee. Ja, ben je er weer, Riet? Ja. Ja, ik ben er. Oh, je weer. was weg. Je was ineens weg. Jij, eh, oh, wat jammer. Nou, dan haken we weer even in waar we gebleven waren. Jij zei: Ik zie in 1975 de eerste signalen van. Uh, een consumptiemaatschappij. Juist. Uh, het, het is mens-eigen dat hij natuurlijk altijd hebben wil. Maar een mens heeft ook het mechanisme om. Uh, uh, uh, over na te denken hoe het zich uh, al ontwikkelt als uh, de hele wereld egoïstisch wordt. Ja. Dat waren de eerste dingen. Mm -hmm. En uh, zie hier het resultaat. We zitten in een consumptiemaatschappij, een wegwerpmaatschappij. Een, een maatschappij waarin mensen in de allereerste plaats aan zichzelf denken. Dat kun je ook werken met hoe mensen met elkaar omgaan die van een andere huidskleur zijn of van een ander geloof. Iedereen, ze, of nou niet iedereen, het grootste gedeelte van de wereld stelt zich tegenwoordig zelf centraal. Was dat in 1975 minder, denk je? Ja, omdat je die mogelijkheden niet allemaal had die je nu hebt. Ik bedoel, kijk om je heen met naar mensen die echt computerverslaafd zijn. Mm -hmm. Communicatieve vaardigheden hebben ze haast niet meer. Ja, op, dat, op, dat, op de laptop of op de computer. Ja. De telefoon is zo geïntegreerd in hun leven dat ze kunnen de haast niet zonder. Als ja. je op juiste zitten bent, dan zitten ze uh, Ja, ik vind het helemaal onbeleefd, maar goed, en, ja, dan gaat de telefoon of uh, ze zijn zelf bezig met de telefoon. En dat was toen ook al. Toen kwam hoe kwam dat op? Ik zou u het vertellen. Nou, in 1975 had je nog geen uh, mobiele telefoons. Nee, hè? nee, nee, nee, maar dat mensen de ruimte kregen om, voor, om met zichzelf bezig te zijn. Mm -hmm. Alle sociale voorzieningen. Alle, alle voordelen van, uh, van, van, van uh, uitkeringen. Dat is allemaal in de jaren uh, na, de, na, na de Tweede Wereldoorlog. Nou. Is dat allemaal. Uh, in, uh, uh, in stand gekomen. Ja. Als vader Drees nu wist... hoe er met de sociale wetgeving... Uh, gejoemeld wordt... en hoe mensen... Uh, financieel zich kunnen verrijken... Uh, door alle uitkeringen... die voor een ander doel in het leven mm -hmm. zijn geroepen... Nou, dan, dan denk ik van... dat heb ik eigenlijk al voorzien. Want, want maar denken... jij zou dus... als je zou terugkeren naar 1975... Uh, zou je... Ja, proberen om dat tij op de een of andere manier te keren. Dan zou ik zeker, zeker twintig keer nadenken... voordat ik mijn handtekening onder een nieuwe, nieuwe uh, uh, uh, uh, vergoeding vanuit de overheid... Zou tekenen. Ja, dat okay. zou ik doen. Omdat je altijd mensen hebt. En ik kan me daar mateloos aan ergeren. Als we het altijd maar hebben over die buitenlanders. die hier zo aan het profiteren. Ik kan u verzekeren dat er een aantal mensen. en dan ben ik nog 76. en. Uh, die. Uh, ik, ik heb niet de hele wereld aan mijn voeten liggen. maar er zitten ongelooflijk veel Nederlanders bij. die nog nooit van hun levensdagen gewerkt hebben. Wat denk u wat er met dat geld had kunnen gebeuren... als het werkelijk op een goede manier was besteed? Ze er niet aan hadden kunnen komen. Hadden ze ook moeten werken. En ik kom uit een heel rood nest. En ik zal u eerlijk vertellen dat ik God dankbaar ben. dat mijn moeder vroeger zei... wie niet werkt, zal niet eten. En dat was een puur christelijk standpunt. En dat was ze helemaal niet. Dus het heeft niets met geloven te maken. Het heeft met je met jezelf te maken, hoe je in het leven staat... en je elkaar denk, respecteert. Ik denk dat dat een hele mooie afsluitende gedachte is. Mag ik je hartelijk danken ja. voor je reactie? En nu nog een hele fijne voortzetting van de uitzending. Bedankt. Dag Riet. Ja, dag. Timo, uit Den Haag. Ben je daar? Goedemorgen Jan, Timo. Dag, dag Timo. Hey, ontzettend uh, grappige invalshoek. Uh, complimenten voor de stelling... Of stelling, de invalshoek. Ja, dat was de voorzet. Nu moet jij hem erin schoppen. Ja, nou, ik heb uh, toch maar even op papier gezet, anders vergeet ik weer de helft. Maar ik <laughs> anders vergeet ik nafant... weer de helft, zeg je. <laughs> ja, dan kom ik later weer ja. en denk ik, oh, ga ik wel ook nog maar gebeuren. Nou, even kort alle zes te doorheen jakkeren. Ja. Uh, koop nooit iets wat je niet helemaal begrijpt, zou ik zeggen. Ja. Koop nooit uh, iets wat je niet begrijpt, ja. Wat je niet helemaal begrijpt, in ja. ieder geval. Ja. De zoekerpolis en dergelijke. Ja. Uh, vermijd schulden. En als je ze hebt, lot die zo snel mogelijk af. Ja. Uh, lees zoveel mogelijk openbare kranten om jezelf te informeren. Maak daar dan liefst een hobby van in plaats van bijvoorbeeld televisie kijken. Ja, ja toen nog Ik kranten. Sorry? In 1975 nog vooral papieren informatie. Hè? Ja, maar je, ook, je had ook al televisie toen natuurlijk. Uh, ja, ah, ja, ja. En dat glijdt natuurlijk ook steeds verder af dan. Oké, okay, dus uh, uh, informeer je op een uh, deugdelijke manier. Daar waren we gebleven. Zoveel mogelijk, ja. ja. Dat is een leuke hobby. Een nuttige hobby. Ja. Uh, je kennis en je vaardigheden zullen je enige kapitaal blijken te zijn. Dus ja. blijf jezelf ontwikkelen. Mm -hmm. Bezuinig of beknibbel nooit op kwaliteit. Uh, beleggen is een vak. Ja. Gratis geld bestaat niet. En als het bestaat, wordt het niet weggegeven. En dan had ik nog twee subjes. Uh, twee de, subjes. Oplicht... de oplichters komen eraan. Ze noemen zich verkopers of anderszins. Ja. En uh, geduld is een schone zaak. Uh, wie niet stelt of erft, zal werken tot hij sterft. Zegt Timo, heb jij dit hele pakket sinds 1975 zelf in praktijk gebracht? Uh, even kijken, ik hoop nooit iets als je niet helemaal begrijpt. Uh, ja, dat heb ik al gedaan. Voor mijn schulden als je snel namelijk af, heb ik niet gedaan. Ik heb onwijs veel schulden gemaakt. <laughs> Daar had ik mijn vader voor nodig om eraf te komen. Maar ik heb het wel allemaal zelf afbetaald. Ja. Uh, kranten heb ik nooit gekeken, maar de laatste tijd ben ik wel een beetje verslingerd geraakt aan Radio 1. Mm -hmm. Dat is ook wel een plezante manier om bij te blijven. Ja. Kennis en vaardigheden, nou ja. Uh, je hoeft, we nog... we hoeven ze niet allemaal door te nemen hoor, Timo. maar het ging er mij eventjes om: van... Uh, uh, ik wil die even weer terugbrengen tot menselijke proporties. Want je debuteerde zoveel wijsheden in, een, in kort bestek dat ik dacht, ja. Um, uh, nee, als maar dat... daarom ga ik, ik luister ook hopelijk zelf naar die uitzending. Ja, Dan precies. Dan kan ik daar mijn woord aan mee doen. Ja, jij hebt lering getrokken. Nou, lering getrokken, mijn neus gestoten. Ja, ook. <laughs> Timo. Ja? Mag ik je hartelijk danken. Graag gedaan. Dag. Dag Jan. Zullen we nog één blokje doen zo? Ja. Uh, 0800-1121, 0800-1121. U kunt terugreizen naar 1975. U belandt achter deze microfoon, die van Radio 1. En u kunt met de wijsheid van nu, van 2013, het volk in 1975 toespreken. Wat gaat u ze vertellen? Ik ben benieuwd. I don't offer you riches. I offer you my heart. You offer me truth. The richest thing about. My chance for your embrace. Stoops en uh, Malaguena Saleroza. Uh, muziek uit de jaren zeventig. Um, want dat was ook onze vraag, hè. Ga terug naar 1975. Neem plaats achter deze microfoon... en uh, uh, spreek het volk toe met de wetenschap van nu. Dag, Anita. Dag, Jan. Um, ja, met Anita dus. Ja. Um, ik zou het volk willen zeggen... je mag ranzig leven, je mag er vrolijk op los leven... maar doe het veilig, doe een condoom om. Is dat hem? Dat is hem. Wat leuk, lekker bondig. Oh, ja, en, koop, en koop een huis in deze tijd. In het <laughs> centrum van Amsterdam. Dus gebruik een condoom en koop een huis. Juist. Wat een leuke combinatie, Anita. Ja. Hoe oud was jij in, uh, in 1975? Een jaar veertien. Een jaar of veertien? Ja, okay. ik begon net wil te leven, zeg maar. Ja. En dus e heb ik volgehouden tot naar de roxy en zo. Enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Oh, de roxy. Ja, die periode is gewoon de wilde tijden. Roxy te Amsterdam. Ja, en heel veel mensen gekend die overleden zijn en zo. Ja, ja. vandaar die waarschuwing. Ja. Oké. Okay. Anita, mag ik je heel erg hartelijk danken en een fijne nacht. <coughs> Oké, okay, dankjewel. Dag Anita. Doeg. Dag Djoeke. Oké, okay, dankjewel. Djoeke. Ja, goedenavond. Hi. Of goeienacht. ja. Oh, het maakt dan, niet uit. Uh, nee, maar, wat, nee. wat, wat ga je zeggen tegen de mensen als je terugreist naar 1975? Ik zou tegen de mensen, met name de regeerders, zou ik zeggen... geef geen geld uit wat je niet hebt... Mm -hmm. Eh, want dat, daar moet het mee beginnen bij de regerers die dus niet de foute dingen doen. Um, ga niet proberen iets na te streven... waarvan bewezen is dat het niet, na, niet te bereiken is. Ja. Dus de Volkerenbond is mislukt. Het is Napoleon niet gelukt om een verenigd Europa te maken. Hitler ook niet. Probeer dat niet zelf ook. Want er zijn dingen die niet kunnen. Ac accepteer dat dan. Ja. Zorg dat je een goed voorbeeld ge geeft voor ons, het volk. En want daardoor gaat het allemaal fout. Ja. Nou, dat is in ongeveer 1975 begonnen... Ja. door allerlei mensen hun baan te laten houden. In eerste instantie door plukken van de ziektewet en weet ik veel wat... Ja. Geen werkelozen. Meneer Lubbers zei in 1980... ik wil geen miljoen werklozen. Nou, al die onzin is in 1975 begonnen. En als de regeerders het goede voorbeeld geven wat ze niet doen... Eh, zorg dat je niet jezelf verrijkt ten koste van de gewone mensen. Zorg als regeerders ervoor dat je niet... Bijvoorbeeld een wachtveld regelt voor jezelf ja. van zes jaar, want het is geen goed voorbeeld. Okay. Daar gaat het dan. Daar is het toen begonnen met fouten. Gaan. Ja. Nou, deze, als... in, deze inzichten zou jij willen delen met de mensen in 1975. Ja. Ja. Ja. ja, ik zou ervoor zorgen, ik zou ervoor zorgen, ik zou ervoor vragen dat de bevolking ervoor zorgt. Dat de regeerders dus niet uitgleden. Want daar gaat het fout. Niet bij de gewone mensen. Okay. Zorg of als de regeerders dus niet veel te veel geld gaat geven dat ze niet hebben. gaan gewone mensen het ook niet doen. Toeke, mag, hart... hart... mag je hartelijk ja. danken? Ik ga weer fijn verder luisteren. Oké, okay. dag. Oké, okay. succes hoor. Ik uh, ben blij het afgelopen uur geworden. Door uw fantasie eigenlijk. What do you think of that? You win all my money, now. You're spitting my Stetson and hat. Stagolee went walking in the red hot, brown sun. It says, "Bring me my six shooter, Lord. I want my forty-one." Stagolee went walking through the mud and through the sand. Cause I feel mistreated this morning I could kill most any man wow, wow, wow. Billy the last told Stanley, Please don't take my life I got three helpless children One poor pitiful wife Don't care nothing about your children And nothing about your wife You done mistreated me, Billy And I'm bound to take your life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 we got to go arrest the bad man, known as Staggallee. The deputies took their pistols, they laid them on the shelf. If you want that bad man, Staggallee, you have to arrest him yourself. The high sheriff asked the bartender, who can that bad man be? Speak softly, said the bartender, that bad man, Staggallee. He touch old Stack on the shoulder. Say, Stack, why do you run? It? I don't run, white folk, when I got my phone and won. The hangman put the mask on, tied his hands behind his back. Spun the trap on staggerly, but his neck refused to crack. The hangman, he got frightened. Said, Chief, you see how it be?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 Lee van uh, Pacific Gas and Electric. Die hadden bij mijn weten één grote hit. Are You Ready? Begin uh, jaren zeventig. Er kwam geen eind aan. Er zat zo'n gitaarsolo in waar ze in de jaren 70 patent op hadden. Veel te lang. Nogmaals, blij zijn wij hier met uw verbeeldend vermogen. Dat is het afgelopen uur duidelijk te horen geweest. Dit is de nacht van het goede leven. Straks na het NOS-journaal van drie uur zetten wij die nacht voort. Onder meer met Goudmijn, een mooi verhaal, en met het mysterie van Emily.